Een uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met politietekenaar Wilma IJzerman... naar aanleiding van de nieuwe compositietekening... in de zaak van het verdwenen meisje Madeleine McCann. Nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, Nederland en Rusland overleggen over mishandeling diplomaat. Twee mensen vermist in de Nieuwe Maas. Een opvoedpoli Amsterdam zou niet geleverde zorg declareren... De zon schijnt vanmiddag geregeld en het is overal droog bij een graad of 14. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen vooral in het noorden, midden en oosten buien. Vrijdag en zaterdag is het lange tijd droog met zaterdag 16 tot 20 graden. Rusland zegt het incident met de Nederlandse diplomaat in Moskou te betreuren. Onno Elderenbos, de tweede man op de Nederlandse ambassade in Moskou... werd gisteravond in zijn woning in elkaar geslagen door twee mannen. De Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt werk van de zaak te maken. Correspondent David-Jan Godfra vindt dat de reactie voor Russische begrippen vrij snel komt. Omdat uh, Nederland, de Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. vorige week ook ruim vier dagen heeft gewacht. met uh, de verontschuldigingen voor uh, het incident waar een Russische uh, diplomaat in.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 Nou, toch, geen excuses nog eens, maar eh, wel wordt het betreurd. Maar de vraag is of Nederland hier voorlopig dan ook genoegen mee neemt. Parlementair verslaggever Wilco Boom, is er al gereageerd op deze verklaring... van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken? Nee, dat is niet het geval. Het wachten hier is toch in de eerste plaats... op een gesprek dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... ergens in de loop van de middag heeft met zijn Russische collega Lavrov. Dan moet er meer duidelijk worden over hoe Nederland nu tegen die zaak aankijkt. De verwachting is dat Timmermans dan ook na dat gesprek met Lavrov of met een verklaring komt en ook met een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels trouwens heeft PVV-leider Geert Wilders laten weten... dat dit wat hem betreft een chefzag is. Rutte moet volgens hem met president Poetin contact opnemen, premier Rutte... want Timmermans kan het volgens hem eigenlijk allemaal niet aan. Ik denk niet dat het allemaal heel erg gehop heeft. Ik denk ook dat het uniek is. Ik kan me in ieder geval niet eerder herinneren... dat een, diplom dat een Nederlandse diplomaat in een bevriend land is mishandeld en dat er bij hem is ingebroken. Rusland is een bevried land, we hebben er diplomatieke betrekkingen mee. Dus ik denk echt dat het nu zaken is dat die minister-president zelf... ook met de heer Poetin, eh, toch de baas eh, van Rusland... Eh, in conclave moet gaan, eh, moet gaan protesteren... en dit uit de wereld moet halen. Dat lukt denk ik niet met de heer Timmermans, wel met de premier, hoop ik. En dat moet hij ook ontzettend snel gaan doen. D66 wil dat het bezoek van koning Willem-Alexander niet doorgaat. Volgende maand zou dat zijn. Is Wilders het daarmee eens? Nee, wat dat betreft houdt Wilders een slag omarm. Hij wil eerst het onderzoek afwachten. Maar inbraak en mishandeling van een diplomaat... zijn volgens hem wel voldoende reden om feestelijkheden af te blazen. Inmiddels overigens blijkt SP-leider L. Emiel Roemer wel van mening dat het bezoek niet moet doorgaan. Vanochtend hield hij wat dat betreft nog een slag omarm, maar een paar uur later blijkt er sprake van voortschrijdend inzicht. En wat hem betreft kan het van zoek, bezoek van tafel. Ja, het is nu wel zo geëscaleerd dat uh, dat abrupt moet stoppen. Je kunt nou niet meer zeggen van we gaan dat feestelijk jaar nog eens feestelijk afronden... terwijl we een hele andere problemen aan ons hoofd hebben. Dus die feestelijkheden vandaag stoppen. En wat mij betreft uh, wordt ook het bezoek van de koning en de koningin aan Rusland heroverwogen. Want er is niks meer om uh, feest te vieren. Ja, niks meer om feest te vieren, zegt Roemer. En het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima moet worden heroverwogen. En dat is mooi Haagstaal voor afblazen. Dankjewel, verslaggever Wilco Boom. Op de Nieuwe Maas bij Ridderkerk is een zoektocht aan de gang naar twee drenkelingen. Roland Eckers, woordvoerder van de politie Rotterdam, wat is er gebeurd? We kregen kort voor 11 uur de melding dat een pleziervaartuig was overvaren. Al daar te plaatsen bleek dat inderdaad het geval en er zouden drie personen in het water liggen. De hulp zijn massaal uitgerukt en we hebben een 16-jarige uit het water kunnen halen. Die is naar het ziekenhuis vervoerd, maar op dit moment wordt nog een mannenmacht... ...naar twee andere opvarende van het politievaartuig gezocht. En, en voorbij uh, varende de opschietende ferry heeft één uh, drenkeling nog gezien... ...en geprobeerd uh, aan boord te krijgen. Dat is niet lukt en mogelijk zit er nog één persoon aan boord van het schip. Uh, en een sonarboot is hier op dit moment bezig om de precieze locatie van het wrak te achterhalen. En hoe kan het dat, het, uh, dat de boot is gezonken? Dat is iets waar ik u geen enkel onderbouwde antwoord op kan geven. We worden ermee geconfronteerd dat het schip is gezonken... en uh, voor ons opgericht om uh, de persoon in het water nu te vinden. Daar heeft het slachtoffer wat wel uit het water is gehaald... Uh, niks over kunnen vertellen nog in ieder geval. Uh, nou, die persoon die is uh, behandeld door ambulancepersoneel... en zo snel mogelijk overgebracht naar een ziekenhuis. Maar ook uh, hij of zij kan precies zeggen waar uh, het brak is gezond. Want hij heeft daar geen enkel aankoopingspunt voor. En, en wat voor boot is het uh, precies? Uh, ook dat kan ik u niet melden, omdat we het schip zelf niet hebben gezien. We hebben slechts van getuigen gehoord dat er een aanvaring was. Maar het was een pleziervaartuig mogelijk. Een zeilschip. Maar uh, dat, dat kan ik uh, nog niet met zekerheid zeggen. Dank u wel, Roland Eckers van de politie Rotterdam. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Den Haag is op dit moment het begrotingsdebat aan de gang. Politiek verslaggever Peter Blok. Vijf partijen verdedigen dat akkoord natuurlijk. Krijgen ze het een beetje voor de kiezen? Ja, natuurlijk. VVD en Partij van de Arbeid... die hebben heel wat uit te leggen waarom ze zaken hebben gedaan... met die drie partijen. En dat ze iedere keer ja, weer moeten smeken... om steun van die andere partijen. PVV-leider Geert Wilders die gaat helemaal los. Hij noemt het een flut-oppositie die het meest ramsalige kabinet ooit in het zadel houdt. hij SP-leider... Emiel Roemer en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyek... die vinden dat er te weinig banen bijkomen... en dat de koopkracht voor de laagste inkomens erop achteruit gaat. En ook, zei leider Sibrand Buma... is niet te spreken over dit begrotingsakkoord... met al die belastingverhogingen. Een druppel op de gloeiende plaat. En daarmee blijkt uit de CPB-cijfers... dat er uitgegaan wordt van heel onzekere aannames... De kern van het kabinetsbeleid is overeind gebleven. De inspanningen van het CDA blijven erop gericht de koers werkelijk te veranderen. Waar het kabinet keuzes maakt die verantwoord zijn, zal het CDA dat steunen. Maar waar het kabinet doorgaat op een verkeerd pad, vindt het het CDA tegenover zich. Ja, maar dus aan de andere kant houdt Buma wel de deur open. Alleen de PVV van Geert Wilders is overal tegen andere partijen... die willen kabinetsplannen best steunen. Ook, of zelf zou je kunnen zeggen, de SP. Want die steunt het Sociaal Akkoord. De wetten van minister Ascher van Sociale Zaken. Want SP-leider Emiel Roemer die is blij... dat er veel van het Sociaal Akkoord overeind is gebleven. Voorzitter, één onderwerp verdient daarbij een bijzondere aandacht. En dat is het Sociaal Akkoord...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 Zijn alle partijen al aan het woord geweest? Uh, nee, we zijn uh, net op de helft. We krijgen straks Alexander Pechtold... die al is uitgemaakt voor de nieuwe premier van uh, Nederland... omdat hij natuurlijk stond te stralen... afgelopen vrijdag bij de presentatie van dat begrotingsakkoord. Hij doet mee, hij is weer in de picture. Daarna komt Arie Slop, die ook heeft meegewerkt aan het uh, akkoord. Dan Bram van Ojek van GroenLinks, die voortijdig is uh, afgehaakt. Dan uh, Kees van der Staaij van de SGP, wel meegedaan aan het akkoord. En dan nog Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren. En ook Norbert Klein van 50PLUS, die ook even heeft meegepraat. Maar zei van, voor ouderen doen jullie helemaal niks, dus ik stop ermee. Nou, zij komen allemaal straks nog aan het woord van hele programma op een rijtje. Dankjewel, politiek verslaggever Peter Blok. De Nederlandse zorgautoriteit dreigt de Amsterdamse opvoedpoli met een dwangsom. Vermoed wordt dat de opvoedpoli zorg declareert bij zorgverzekeraar DSW... die niet is verzekerd. Directeur Omen van DSW. Dat er rekeningen zijn ingediend voor dingen die niet onder, onder de zorgverzekering valt. He, dus als er bij zo'n opvoedpolie bijvoorbeeld een psycholoog betrokken is... dan is het nog niet zomaar geestelijke gezondheidszorg die er geleverd wordt... Dus het kan best zijn dat die mensen goed werk doen, maar het kan ook heel goed zijn dat ze met hun rekening weer jeugdzorg moeten zijn of elders moeten zijn of dat de rekening niet zo hoog mag zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen die we willen controleren. De opvoedpoli weigert inzage te geven in de gegevens omdat het onderzoek een inbreuk is op de privacy van de cliënten, zegt directeur Bel. Er is absoluut niks mis met ons declaratiegedrag en dat um, kunnen we ook gewoon laten zien. Wat wel zo is, is dat er zijn een aantal nieuwe zorgaanbieders sinds 2008 met name in de GGZ gestart. En um, ja, die worden extra in de gaten gehouden, dat begrijpen wij ook heel goed. Maar meneer Omer heeft ook structureel achterdocht naar nieuwe zorgaanbieders. De Nederlandse zorgautoriteit erkent dat het inzien van de dossiers... een inbreuk is op de privacy, maar zegt dat er geen andere manier is... om het onderzoek te doen. De opvoedpoli biedt hulp aan ouders die met opvoedproblemen zitten... zoals een kind dat spijbelt. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Den Haag, Utrecht, Zwolle en Enschede. Het Griekse parlement heeft de immuniteit opgeheven... van zes leden van de fractie van de Gouden Dagenraad. De fractieleden van de omstreden partij verlieten voor de stemming het parlement. De Griekse regering beschouwt de partij inmiddels als een criminele organisatie. Drie leiders van de Gouden Dageraad zitten al gevangen op beschuldiging van betrokkenheid bij criminele activiteiten. De Griekse justitie onderzoekt de partij na de moord op een rapper eind september en werd in een café neergestoken door een sympathisant van de Gouden Dageraad. De rapper Pavlos Fisas had linkse antiracistische standpunten. Sport. Tik, advocaat, is tot en met het einde van het seizoen de nieuwe trainer van AZ. Hij volgt de ontslagen gert Verbeek op. AZ-speler Roy Berens vindt het een prima keuze. Nou goed, We kregen pas vanochtend hoor. dus Dat uh, ja, is op zich toch prima. We moeten weer, we moeten weer vooruit. Dus, uh, de club uh, bepaalt welke trainer er voor de club komt staan. Dus, uh, ja, dat is prima. zo. Nou was uh, Verbeek keihard. En uh, volgens mij kan een advocaat ook keihard zijn. Nou, ik ken hem niet persoonlijk. Ik dus ook niet als trainer gehad. Dus... Uh, ik weet niet wat ze van elkaar verschillen, dus uh, we zullen zien. Ik, ik ben hartstikke benieuwd. Ik heb er wel zin aan. Het is goed dat er weer een uh, man is die echt verantwoordelijk is voor de groep. Die bepaalt hoe er gespeeld moet worden, dat soort zaken. Nou goed, dat staat hier wel onbekend. Dus uh, ja, we wachten op de dag. En ook de man die het nu voor zeggen heeft, de huidige interimtrainer Martin Haar. Is zeer te spreken over de aanstelling van advocaat. Uh -huh. Een uitstekende keuze van de club. Ja? Ja. Dus ja. absoluut de uh, top-trainer die uh, alles heeft meegemaakt: EK's, WK's. Beekers heeft gewonnen, met, uh, onder andere met Senet. Dus uh, ik denk dat het een prima keuze is. En hij is hier al uh, als eerder geweest, in die rol. En dat ging ook goed. Ja, toen hebben we... Uh, nadat Ronald was, uh, was weggegaan, is, dus heeft dik het overgenomen. En uh, Europees voetbal hebben we toen gehaald. Ik denk dat hij uitstekend bij de club past. In 2016 zal voor het eerst sinds 2001 geen groot schaatskampioenschap in Nederland plaatsvinden. De Internationale Schaatsunie, de ISU, maakte vandaag de kalender voor de komende jaren bekend. De Nederlandse Schaatsbond, KNSB, lijkt hiermee gestraft te worden voor het teruggeven van de wereldbekerwedstrijd... die in Tialf gepland stond voor november van dit jaar. In 2014 vindt nog wel het WK Allround in Tialf plaats en in 2015 de WK-afstanden. Belangrijkste nieuws. Nederland heeft nog niet gereageerd op het bericht... dat Rusland de mishandeling van een Nederlandse diplomaat betreurt. Een 16-jarige drenkeling is uit een Nieuwe Maas gevist... maar nog twee anderen worden vermist. En de Amsterdamse opvoedpoli zou niet geleverde zorg declareren. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat Jurgen van den Berg verder met lunch. De EEN kiest voor het combi-systeem van Stiel... omdat hij elke klus in de tuin aan kan...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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met politietekenaar Wilma Ijzerman, naar aanleiding van de nieuwe compositietekening in de zaak van het verdwenen meisje Madeleine McCann. In de praktijk slot Loevestein, daar zijn we al de hele week op zoek naar nieuwe beheerders. En uh, wij kijken deze week mee om uit te vinden wat dat werk dan precies inhoudt als je beheerder bent van zo'n slot. De directeur vertelt naar wat voor stel ze eigenlijk op zoek is. Twee mensen die zielsveel van elkaar houden. Die elkaar ontzettend goed kennen. En ook niet voor het eerste beste uh, ja, onheil opzij stappen. Dat is denk ik heel belangrijk. Dus het stel moet goed uh, ja, matchen met elkaar. Na half 2 stand.nl. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland moet doorgaan. Dat is de stelling. Heeft alles te maken met de, de laatste onverkwikkelijkheden over en weer. Uh, bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101 U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens doe het met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, een doorbraak in de zaak rondom Madeleine McCann. De Britse politie publiceerde kort geleden twee compositietekeningen... van een man die mogelijk betrokken is bij die zaak. Via de tekeningen probeert de politie er nu achter te komen wie die man is. En het tv-programma Opsporing Verzocht hier in Nederland... besteedde er ook aandacht aan, gisteravond. We gaan even rustig naar die twee belangrijke compositietekeningen kijken, nogmaals. De onbekende man liep op een paar honderd meter dus afstand van het appartementencomplex in de richting van de zee op de Rua 25 april. Hij is daar gezien door een Ierse familie, die vonden hem er niet als een toerist uitzien... Twee leden van die Ierse familie hebben de man beschreven. En daarmee zijn dus deze twee compositietekeningen gemaakt. Het gaat dus echt over één en dezelfde man. Hij is halverwege de dertig met kort bruin haar. Hij droeg een crèmekleurige of beige trui. En liep dus met een jong meisje in zijn armen. Heeft u ook maar een enkel vermoeden? Wie dit kan zijn, neem dan alsjeblieft contact op. Ja, Presentator Frits Sissing zei het uh, nog maar even bij. Uh, twee compositietekeningen van één en dezelfde man. Want beide tekeningen leken niet echt op elkaar. Maar hoe maak je nou zo'n compositietekening? Ik ga er dus over praten met Wilma IJzerman. Zij werkt als compositietekenaar voor de Nationale Politie-eenheid Amsterdam. Hartelijk welkom. U hebt een heel boek meegenomen waar al die tekeningen in staan. Ik zal even kijken of er nog familieleden bij zitten, maar... Dit is meer eigen werk, hè, geloof ik. Ja, dit is meer eigen werk. Je mag namelijk niet de compositietekeningen die je maakt op het bureau meenemen naar huis. En dat is ook logisch, want anders zou iemand daar ja, misschien benadeeld door worden. Ja, privacy kwestie ook. Lijkt Precies, me. Ja. ja. Hoe begin je nou bij het maken van zo'n tekening? Nou, Ten eerste stel je de, het slachtoffer of de getuige uh, een beetje tot rust. Het uh, zijn de heftige zaken waar je voor gevraagd wordt. Zoals bijvoorbeeld? Uh, zoals moord en uh, verkrachtingszaken. Uh, dus men is al uh, erg nerveus. Uh, en ja, door open vragen te stellen... Uh, door te zeggen dat je met elkaar de tekening gaat maken kom je meestal tot een goed beeld. Met elkaar, dus dat is belangrijk. Want u wilt zoveel mogelijk informatie lospeuteren natuurlijk. Ja, absoluut. Je vertelt dat je eerst simpel begint. Dat je niet een fotogelijkende tekening hoeft te maken. Want dat is wat toch de meeste mensen denken... En dat is niet wat nodig is. Uh, Wa waarom is dat niet nodig? Uh, je moet de ruimte openlaten naar de regisseur uh, of naar mensen die uh, daarmee op zoek gaan naar die persoon. Uh, en als je een fotogelijkende tekening maakt... Uh, blijft er heel weinig ruimte over voor mogelijke daders. Ja, dan word je al te veel misschien in één richting geleid... terwijl dat onderzoek misschien breder is. Beginnen. Ja, precies. En ja. dat zie je nu wat Scotland Yard uh, doet. Uh, die geeft nu die tekeningen wel vrij... En uh, ja, je denkt ook van het lijkt niet echt op elkaar. Maar als je de, um, bijvoorbeeld een buurman hebt die, uh, die ja, een beetje erop lijkt. En die in die tijd uh, naar uh, Portugal is geweest. Is dat niet zo gek om dat eventueel te melden. En ik geloof dat dat ook gebeurd is. Ja, dus je kunt zeggen, want we zien ze nu op onze website nog even in beeld. Die twee tekeningen. Die linkerman lijkt een beetje op Weerman Marco Verhoef. zeg maar, Wat breder gezicht. Um, en die andere is een wat, wat spitser iemand. Uh, ook wat, wat, ja, wat gekleurder. Een beetje... Ja, wel, een knappe man die rechter vind ik eigenlijk wel. Maar dat, zou, dat is een beetje de range... waarin, waarin dus de mogelijke dader zich zou kunnen bevinden. Ja, precies. En uh, ik teken uh, echt met potlood uh, en met pastel... Uh, dan krijg je toch een iets minder mooi beeld... als wat je nu ziet uh, op die beelden. Waardoor je toch ook weer wat meer ruimte geeft. Ja, want die ene, bijvoorbeeld die rechter... dat lijkt bijna een foto, hè? Ja, en dan, dan hou je weinig over om te denken van hé hey, dat kan misschien wel uh, mijn buurman zijn ja, bijvoorbeeld ja. en nog even met u, u gaat dan met het slachtoffer ga ik mee vanuit gaat u zitten en dan u zegt ik begin eigenlijk heel, heel breed dus gewoon uh, ja is het een rond hoofd of een vierkant hoofd of zoiets ja precies en uh, daarmee uh, vertel je ook al aan het slachtoffer dat je uitsluit als het een uh, langwerpig hoofd is dat het een manier met een rond hoofd uh, dat ze daar niet naar hoeven te zoeken en uh, dat stelt al wel een beetje uh, het slachtoffer gerust om niet echt uh, ontzettend goed meteen de details te hoeven te vertellen, want het is nogal uh, heftig wat, uh, wat mm. men meemaakt en je kunt dan ook uh, je, je moet het langzaam opbouwen. Ja, maar u dus al vragen, dan komt u met een aantal dingen. Nou ja, of iemand een snor heeft, neem ik aan, een baard, uh, spitsen neus, uh, platte neus, ik noem maar wat. Uh, en dan uiteindelijk komt daar een een gezicht naar voren. Ja, dat klopt. Uh, meestal zegt uh, het slachtoffer al uh, bij voorbaat wat uh, opgevallen is. En uh, dus, dus dat is al je plus. Littekens of zo, ik noem maar wat. Ja, Opvallende precies. dingen, bril, wel of niet. Ja, nou dat klopt. Uh, alleen, uh, ja, je maakt veel al mee dat er toch uh, uh, een, een, een, een uh, ja, begin is... Waar, waar je nog best veel aan moet werken... En als je een beetje uh, ja, daarmee start, niet, uh, ik begin dan niet in kleur, want dat is helemaal meteen confronterend. Uh, sommige slachtoffers willen ook niet uh, een tekening in kleur, want dat is best wel ja, heftig ja. Hoe bent u eigenlijk in dit vak gerold? Um, ja, ik ben in 92 uh, uh, ben ik door twee uh, regisseurs van de jeugd en de zedenpolitie benaderd. Naar aanleiding van een aantal portretten wat ik had gemaakt. Uh, u maakt al portretten? Ja, ik, ik teken en schilderen. en ik had een opdracht op de kleuterschool om alle kindjes uh, daar te tekenen. En iemand zag dat en ik dacht, hé, hey, daar kunnen we wat mee. Ja, en die zei van, ja, wij zoeken iemand. <laughs> uh, wil jij misschien uh, hmm. toch niet eens proberen en dan leiden we jou wel, uh, wel ter plekke. Maar, op. Want er is niet echt een opleiding voor dus. Nee, er is geen opleiding voor, helaas. Is dat niet raar eigenlijk? Uh, ja... Dat uh, vond ik altijd wel. <laughs> ja. Dus ja, ik ben ook de opleiding gaan doen van uh, wetenschappelijk tekenaar in Maastricht. En dan leer je ook hoe een gezicht uh, qua spieren en bot en alles uh, in elkaar steekt. Ja. En daar heb je gewoon altijd ja. wat aan. Uh, compositietekenaars zijn er allerlei soorten en maten. De nationale politie gaat binnenkort vijf mensen werven die uh, door middel van uh, software gaan tekenen. Dus eigenlijk met de computer erbij. Uh, de docent die hen de kneepjes van het vak gaat bijleren uh, is Fokker de Jong. En die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat gaat u deze mensen precies leren? Nou, eigenlijk is dat uh, niet een, een nieuwe situatie. Uh, de situatie is al... Uh al enkele jaren zo, dat de Nederlandse politie een aantal regio's heeft... waarom met deze software wordt gewerkt. Het is dus geen nieuwe situatie in die zin. Uh, nieuw is het dat het dan vanuit een landelijk gremium uh, gaat gebeuren. Ja, ja. Maar, de, maar de bedoeling is, is met, aan de hand van een, met een computer... want je kan tegenwoordig alles met, natuurlijk met die computers... om dan een zo ja. goed mogelijke co compositietekening te maken. Ja, het is hetzelfde programma wat de Engelse politie nu ook gebruikt, het EFIT. En de Nederlandse politie heeft daar een afgeleide van. Ja, maar nu, nu horen we net van mevrouw IJzerman ook... dat het soms niet heel handig is om, om echt al gelijk exact uh, dat hoofd uh, te krijgen. Dus is dat dan niet een probleem? Nee, deze software die genereert wel een, uh, een tekening... met de nodige details die je daar natuurlijk wel invoegt. Alleen het is nog steeds te zien dat het een samengevoegd geheel is. Het is nooit echt een foto, in die zin. Ja, En, en uh, u hebt ook geloof ik laten uitzoeken hoe vaak zo'n compositietekening nou leidt... Hè, tot het oppakken van de verdachte. Ja, maar dat is inmiddels een onderzoekje van een jaar of tien geleden. En daaruit bleek dat in zo'n 30% van de gevallen waar een tekening was gemaakt... dit ook inderdaad uh, richting gaf aan het onderzoek... en vervolging tegen de verdachte is uh, ja. opgenomen. Ja. Ja. Um, met dit programma kan je, neem ik aan, gewoon ook normaal tekeningen en zo maken. Wat, wat is specifiek dan voor de opleiding aan deze uh, docent... of aan, aan deze leerlingen, die, die vijf mensen die dus nu met die uh, computer aan de slag gaan... om die compositietekeningen te maken? Um, nou kijk, de opleiding bestaat voor de helft zeker uit uh, het horen van de getuigen, want dat moet natuurlijk uh, objectief gebeuren, zoals mevrouw Ijzerman ook al zei. Uh, als je subjectief gaat bevragen, krijg je heel andere tekeningen. Dus daar bestelt de helft van de opleiding bestaat daaruit, en de andere helft uit het omgaan met de software. En dat is natuurlijk de software kent heel veel uh, mogelijkheden, en met name de laatste uh, verfijningen. Ja, daar moet je gewoon veel voor oefenen en veel mee nou. uh, met de software bezig zijn. Oké, okay, gaat gebeuren. Dank dat u aan de telefoon kwam. Fokker de Jong, docent, operator, compositiefotografie aan de Nederlandse Politieacademie. Ik praat hier door met uh, Wilmer Ijzerman, die het gewoon nog met de pen en uh, het potlood doet. Ja, dat klopt. Uh, ik, uh, ja, ja, ik vind het uh, super dat, uh, dat ze daarmee beginnen. Uh, ik werk zelf ook uh, met Photoshop en Illustrator uh, met mijn medische tekeningen. En daar kun je gewoon uh, heel mooie beelden van maken. Dus dat... Uh, ja. Als u bezig bent, hè, en uh, u zei het al, het is af en toe heel confronterend... ook voor het slachtoffer... Uh, dan, dan begint dat gezicht dus vorm te krijgen. Dus dan ziet u ook echt reactie bij die mensen... Van dat, dat, dat, nou ja, dat erop gereageerd wordt wat u maakt. Ja, dat klopt. En dat is uh, altijd voor mij natuurlijk een succesje... want dat betekent uh, dat je in ieder geval uh, op de goede weg bent. En uh, ja, dan, dan uh, ga je het in kleur invullen... En dan spuit je het af met een lak, zodat er verder niets meer uh, aan getekend uh, kan ja. worden. En het echte succes is natuurlijk als het dader wordt gepakt. Hoe vaar hoort ja, u dat, dat ook klopt. van de politie wanneer dat het geval is? Uh, meestal wel. En dat is dan, dan zeggen ze ook dat het ook op basis mede van die tekening dus? Ja, klopt. En dan is het echt uh, succes? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, helemaal geweldig. Hoe, hoe vaak gebeurt zoiets eigenlijk? Nou, je wordt niet zo heel vaak gevraagd omdat er ook een relatie is tussen de medische of de, de comp compositietekenaars. Uh, maar meestal blijf je toch wel bij een bepaald bureau uh, een beetje hangen. En dan uh, heb je al. Uh, wat contact met elkaar. Ja, ja. Dus dan, dan wordt u ingezet. Ja. Uh, nou, uh, Hartelijk dank voor de naar hier. En het vertellen over dit vak van compositietekenaar. Want we zien die beelden dan op tv. Maar je denkt er niet over na dat daar ook een heel vak achter zit. Wilma IJzerman dus. Compositietekenaar bij de Nationale Politie-eenheid Amsterdam. Dank u wel. Dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Dat is Ingrid Koning, de hele week al op slot Loevestein. Per 1 januari wil directeur Iens Steins daar een nieuw stel beheerders hebben wonen. Een tal van mensen hebben zich aangemeld. En vandaag begint zij met het doorspitten van de sollicitatiebrieven. Iens Steins, de directeur van Loevestein, pakt een hele dikke ordner uit, uit de kast op haar bureau. Dit zijn alle sollicitanten. Uh, nou, laat ik eerlijk zeggen, dit zijn de sollicitanten die over zijn gebleven zeg maar, na de eerste selectieronde. We hadden 820 uh, brieven uh, en cv's bijna 1300. Nou, als ik dat allemaal in ordners had moeten stoppen, had ik vijf ordners gehad. Dat hebben we niet gedaan. Deze ene dikke ordner is nu over met een veertigtal uh, potentiële stellen... Uh, en daarvan gaan wij er een stuk of tien, misschien elf, twaalf uitnodigen. Laten we eens doorheen lopen. Even kijken hoor. Hier zie ik al bijvoorbeeld een brief, heel aardig, met een foto. Die stelt zich op deze manier voor. En waarom willen wij dit zo graag? Omdat dit de kans is van ons leven... We voelen dat bij ons past. Dat is wat veel mensen, sollicitanten zeggen. Ja, het is inderdaad uh, voor uh, de paren, het, het, het, het, soms het leven een andere draai te willen geven, een nieuwe weg te zoeken, voor een bestaan. Uh, je merkt dat ja ze ook een beetje de huidige tijd zat zijn. Ze willen veel meer terug naar zichzelf. Naar de basis van een bestaan waarbij hard werken helemaal geen probleem is. In een mooie omgeving en daar met meer duur, op een duurzame manier uh, ja, te willen leven. Dat merk je heel duidelijk. Geeft u nou eens een kort omschrijving van uw ideale beheerderskoppel? Twee mensen die zielsveel van elkaar houden. Die elkaar ontzettend goed kennen en ook niet voor het eerste beste... Uh, ja, onheil opzij stappen. Dat is denk ik heel belangrijk. Dus het stel moet goed uh, ja, matchen met elkaar. Het beheerderskoppel moet zeven dagen per week hier aanwezig zijn. Ze kunnen niet weg als er geen vervanger is. Ik neem aan dat er een riante salarisvergoeding tegenover staat... Nou, ik durf wel te zeggen dat dat uh, riante woord dat laat dat maar wegvallen. Uh, nee, ze hebben een eerlijk salaris. En aan wat van jaarinkomen moet ik dan ongeveer denken? Ik schat dat je ergens tussen de 40.000 en de 55.000 euro uh, uitkomt. Per persoon of per koppel? Nee, per koppel. Omdat het nu herfstvakantie is, is het een stuk drukker op Kasteel Loevestein. En u bent zo slim geweest om een aantal sollicitanten... die er echt al uitsprongen uit te nodigen om mee te draaien. Waar kan ik die nu vinden? Ze zijn uh, hartstikke druk aan het werk in de vesting, in het kasteel. Ja, ze zijn overal bezig en zeker met het slechte weer moeten ze extra hard uh, aan de slag. Hans voor Pascal, over. Waar ben je? Ik zit in het Arsenaal, bezig met een stroomstoring. Oh, dat is mooi. Kom maar even jouw kant op. Ah, dan komen in het ketelhuis. Je bent gelijk gewoon aan het werk gezet al. Ja, dat gaat allemaal gewoon door. En uh, ja, als assistentbeheerder of aankomend beheerder moet je dat toch weten. Dus, wat is er gewoon... mis? We hadden net een stroomstoring beneden, een overbelaste groep. Dus ik ben even aan het kijken of dat op kan lossen. Dat zou wel gelijk een pluspuntje zijn als u het kan oplossen. Dat zou wel het mooiste zijn. Dan kan ook de horeca gewoon weer door vandaag. En waarom wilt u deze baan zo graag? Het is een schitterende locatie. Het is een stukje behoud van uh, Nederlands erfgoed. En het lijkt me gewoon een hele leuke job om te doen. Het lijkt me helemaal top. Maar in the middle of nowhere en uh, geen Facebook en internet en dat soort dingen. Dus ook geen buren met uh, schreeuwende radio's en gillende kinderen. Ja, goeiemorgen. Ik spreek met Einstein Slot Loevestein. U weet dan waar ik het over heb? Ja, ik weet, ik weet waar u het over heeft. Nou, wij wilden graag met u en uw partner het gesprek aangaan. Ah, ja, mooi. Mooi. In is inmiddels ook wat andere kandidaten aan het bellen... maar deze man lijkt me een beetje verbouwereerd. Ja, ik moet zeggen, ik was een beetje dubbel zo van... Um, was hij nou enthousiast of niet? Maar hij was inderdaad verbouwereerd en reageerde niet echt, hè? Ik zou het geloof ik uitschellen of zo. als ik uh, ja Zeker als je weet dat er we zoveel mensen gesolliciteerd hebben. Je krijgt dan een uitnodiging om op gesprek te komen. Dan zou ik iets anders reageren. Maar misschien heb je een punt. Hij was verbouwereerd. Nu woont deze Ien uh, nog op dat slot. En morgen hoort u wat er gebeurt als alle bezoekers uiteindelijk weg zijn. Daar bij slot Loevestein. Zometeen standpunt rel, De stelling, het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland moet doorgaan. Dit is Radio 1. E. Hier is het NOS Journaal. Jeroen Chepkema.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 Een drenkeling van 16 is uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Naar de andere twee wordt gezocht door duikers. En dik Advocaat gaat aan de slag bij AZ. Hij is de opvolger van de vorige maand ontslagen Geert-Jan Verbeek. Advocaat tekent tot het einde van het seizoen. In 2009 en 2010 was de Hagenaar ook al trainer van AZ. Dat waren de hoofdpunten. We gaan naar Den Haag, want daar hebben ze de boterhammen op. En zijn ze begonnen aan het vervolg van het begrotingsdebat. Marcel Bril volgt de beraadslagingen. En Marcel, nu aan het woord. De man die door Wilders werd uh, genoemd, de nieuwe premier van Nederland. Ja, en tevens zijn ijdelheid, de heer Pechtold. Uh, zo uh, begon uh, Geert Wilders de dag met die opmerkingen. Dus Alexander Pechtold van D66. Een van de partijen die vanuit de oppositie mee heeft getekend aan het begrotingsakkoord. Die is uh, zojuist begonnen. Uh, hij zei dat uh, na een jaar er eindelijk geregeerd kan worden. Uh, en laten we even meeluisteren naar Pechtold live... wat hij uh, nu te zeggen heeft. Maar met een positieve grondtoon. Constructief waar het kan, kritisch waar het moet... aansporen waar gewenst, bijsturen waar nodig. Voorzitter, en zo is geschiet. Ik zou het hierbij kunnen laten, maar ik denk dat de Kamer vindt... dat ik me er dan wat makkelijk van maak. Vorige week heeft D66... Samen met VVDP van de A. Christu en SGP overeenstemming bereikt over de begroting van 2014. En wat was voor ons daarbij de afweging? Even terug naar de algemeen politieke beschouwingen precies drie weken geleden. Het kabinet Rutte II dreigde een staande weg te worden voor herstel van de economie, herstel van vertrouwen, waarvan het begin, het prille begin, zich elders in Europa begint af te tekenen. En in plaats van los te komen van een verkeerd ingezette koers... hield het kabinet krampachtig vast aan het eigen gelijk. En bleek daarmee ook een staande weg voor zichzelf. Wie niet voor ons, is tegen ons. En met die houding ging een kabinet en coalitie de confrontatie aan. En dat bleek een doodlopende weg... toen het kabinet een blauw oog opliep in de Eerste Kamer door de pensioenen... Alexander Pechtold schetst hier dat het uh, drie weken geleden nog niet zo goed was wat het kabinet deed. Dat ze toen niet wilden bewegen, maar dat het de afgelopen periode, de afgelopen dagen wel is gelukt. Daar is hij bij betrokken geweest, daar is hij trots op. En zo dadelijk zal hij uitleggen wat hij precies allemaal binnen heeft gehaald. En waarom hij uh, deel heeft genomen aan deze constructie uh, tussen kabinet en oppositie. Marcel Bril blijft het debat volgen en uh, doet haar verslag van de komende uren hier op Radio 1.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 Ja, de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbos is gisteravond dus mishandeld in zijn woning in Moskou. Het is uh, een van de vele botsingen tussen Rusland en Nederland in de afgelopen weken. Vorige week nog moest minister Timmermans zijn excuses aanbieden... over het arresteren van de Russische ambassadeur in Den Haag. Nou, dat was niet de ambassadeur. Het was iemand, uh, de tweede man volgens mij, uh, op de ambassade. En uh, de Greenpeace-activisten zitten ook nog steeds vast. Daar zijn ook Nederlanders bij. De vraag is nu of dit gevolgen moet hebben voor het Nederland-Rusland vriendschapsjaar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 Zijn al die incidenten reden om een signaal af te geven aan Rusland... en het geplande bezoek van het koningspaar af te zeggen? Of moeten we juist nu de banden met Rusland repareren... omdat ook het economisch belang groot geworden is? En groot is natuurlijk. De, plan, de planning was dat ik daarover zou praten met Hans Biesheuvel... van Ondernemend Nederland, een belangenvereniging voor ondernemers. Maar ik begrijp dat de lijn met Biesheuvel nog niet is gelegd. Um, verder hebben we ook nog niet echt uh, bellers. Dus ik zou zeggen, um, ga gewoon reageren op die uh, stelling. Die luidt dus het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland moet doorgaan. Als u het nou eens bent of oneens met die stelling... sms dat dan naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met stand. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland moet doorgaan. Wel of geen biesheuvel, ik wil het nu weten. Niet? Um, ik begrijp dat er uh, nog steeds uh, er geen contact is met uh, Hans Biesheuvel. Dus, nou, Dan gaan we toch maar kijken of er wat mensen zijn die uh, een reactie hebben op die stelling. Um, Stam.nl, goedemiddag. Hallo, ben ik aan de beurt? Ja, het gaat een ja. beetje andersom, uh, tenzij u meneer Biesheuvel bent. Ja, Biesheuvel ik bent. Het schoonhoord. Nou, kijk. Dat bezoek moet natuurlijk doorgaan. Want uh, vooral Maxima is uitstekend geschikt om uh, de hele toestand wat te apeseren. Om de zaak wat te sussen. Ja. En om de, de streken van Timmermans goed te maken. Want die heeft natuurlijk vier dagen gewacht. En dat is veel te lang. Het heeft geen enkel nut om die, die uh, te, ruzie te, te, te verdiepen, te verergeren. Nee. Uh, ook uh, Greenpeace zal daar niet blij mee zijn... Maar er is intussen natuurlijk wel een incidentje nu bijgekomen gisteravond. Ja, dat weet ik. Maar, maar toch, uh, dat, dat heeft, nogmaals, het heeft geen nut om het erger te maken dan het al is. Nee. En u zegt juist Maxima zou misschien tussen Poetin en, uh, ja, en, en, en Magie, ons Nederlands. Ja, geweldig, geweldig. Die kan geweldig. dat wel gladstrijken, denkt u. Ja, de charme van <laughs> geweldig. U, u bent een fan, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Domeneer van Brie uit Os. Dag, meneer van Brie. Ja, nou, vanwege de homo-haat had ik al grote moeite met het aangekondigde bezoek. Maar de druppel doet de emmer overlopen... als het gaat over de mishandeling en de intimidatie van die, uh, van die diplomaat. En natuurlijk komt er een onderzoek... maar ik denk dat de grens van de vriendschap nu bereikt is. En waarom zeg ik dat nou toch? Omdat we in Nederland er alles aan doen om de homo-haat uit te bannen. Wij hebben vorige week een hele fijne dag gehad in Os... Door de regenboogvlag te eisen. bestrijding van de homo-haat in de voetbalwereld. Uh -huh. En dan zouden we nu naar een land gaan. waar de homo's gehaat worden. En dan denk ik, nee. Eerst de mensenrechten. en dan de handel hoor. Ja, toch wel? Ja, vind ik wel. Ja, want er zitten een hoop miljoenen zitten ja, erachter. Hè, qua, qua contracten. Ja, het gaat altijd heel om geld, maar. rechten van mensen. Ja. En, ja, ik ben nog een beetje predikant. zoals dat heet, wel in is, maar. Ik heb er helemaal mijn leven over gepreekt. En dan maak je dit weer mee, dan denk ik nee. nee dus de principes gelden wat u betreft... veel meer dan, dan ja. die handelscontacten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, met mij? Ja, ja okay. met u. Uh, ja, ik zou eigenlijk ook willen zeggen... Een... wijk niet voor chantage. Geef heel duidelijk je grenzen aan dat dit niet kan. Maar ga ook niet slijmen vanwege geld. Nee. En... Ik denk, dingen lopen heel vaak door een wortel en een stok. Als je nu al heel stoer gaat doen en je geeft de, je wortel weg, euh, dan geef je ook euh, het middel weg tot Rusland. Als de koning komt, kan Rusland zich profileren. Van kijk eens, ja. de Nederlandse koning komt. Uh, we zijn een beschaafd land. Ja. Maar goed, we, we, en als dat het moet. Ik wens ze beschaafd te gedragen, alsnog. Want dat doet eigenlijk uh, Rutte best wel goed. Hij zegt: eerst kijken wat er aan de hand is. Ja. En uh, dan gaan we beslissen. En als je die worstel nu al weggeeft. Ja. dan voelt Rusland zich helemaal beledigd. Vanuit hun primitieve denkmanier. Uh, gaan ze dan helemaal het slachtoffer uithangen. En zoals de eerste meneer ook al zei, Maxima en Willem-Alexander. die zijn op. Communicatief ontzettend goed. Dus die kunnen waarschijnlijk extra officieel ook duidelijk maken: van luister eens, uh, dit zijn dingen die accepteren ja. we niet in de beschaving. U, u heeft vertrouwen in het Koningsspraak, kortom. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik heb helemaal geen vertrouwen in Koningshuis. En ik vind het een, um, um, een, een, een onderworpen gebaar naar Poetin. Dan komt hij overal mee weg. Um, hij schendt schend alle mensenrechten. Um, Greenpeace betichten van, um, uh, van drugs aan boord, terwijl ze gecheckt zijn door de Noorse regering, wordt mm. uitvaren Journalisten vermoorden ze. Oppositie en ik vind het zo'n uh, kinderachtige schunnigheid hè, wat nu is gebeurd daar in Moskou. Hmm. Maar, maar kijk, u, u, u, u suggereert nu een beetje dat Poetin daar achter zit. En, en, uh, ja, nou, dat moet dat onderzoek denk ik is maar zelf nou, uitwezen. Die, die zal het, ja. Oké, okay, dat vind ik ook. Timmermans moet het eerst uitzoeken, maar Poetin zal dit ontkennen in alle toonaarden. Ja. Dat is zijn stijl. Ja. Het moet... Uh... moet wel gezegd worden dat ze heel snel uh, erbij zijn om te zeggen van, nou, dit is, dit is geen goede zaak geweest, Wij zoeken dat uit. Dat hebben ze onmiddellijk ja. geroepen daar in Moskou. Maar Kiryakovski die had toch al aangekondigd van, uh, hup, uh, ruiten ingooien. Nou, ik heb niks gehoord van Poetin. Van, nou, uh, ah. uh, doe maar niet. Ja, doe maar niet. Nee, duidelijk. Dank u wel mevrouw. Oké. Okay. Um, ik kijk even. Kunnen we naar Hans Biesheuvel? Ja, hands, uh, bies ja ook dat. Iets, oh economie. ja. Dat ze bang zijn voor de altijd weer die economie. Uh, Rusland heeft ons net zo goed nodig om zijn, hun gas af te zetten. Dat is uh, voor ja. hun uh, nou, poen. U legt het mooi op de stip, want dan kan ik mooi door naar Hans want ja. Die gaat daarover. Okay. Dank, dank u wel. Uh, we doen straks nog wel een paar bellen, hoor. Uh, wees gerust. Uh, Hans Bieshoeven van Ondernemend Nederland. Ja, de, de verbinding kwam een beetje moeilijk tot stand, maar hij is er nu wel. Meneer Bieshoeven, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Uh, van de Belangenvereniging voor Ondernemers. We, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. En dat is even een beetje om het beeld te bepalen. Dus hier komen ze, u mag er alleen maar ja of nee op zeggen. We hebben te hoge verwachtingen van het Nederland-Rusland jaar. Nee. Het koninklijk paar is van onschatbare waarde bij handelsmissies. Absoluut zeker. Ja, en erst komt dat fressen en dan die moraal. <laughs> ja. Ja, zegt u. Oké. Okay. Ja. Um, ja, en dan de, de, de stelling ook even voor u, meneer Biesel, Van Het bezoek van koning ja. Willem-Alexander aan Rusland moet doorgaan. Eens of oneens? Eens. Moet en, doorgaan. Ja. En waarom? Nou, omdat ik denk dat uh, onze koning en uh, zeker ook koning Maxima samen uitstekend in staat zijn... om juist in dit soort situaties het verschil te kunnen maken. Uh, we hebben niet voor niks het, uh, het, uh, Rusland, dit jaar als Ruslandjaar uitgeroepen. Ik denk dat het een hele belangrijke culturele, maar ook handelspartner van Nederland is. Uh, ik ben met het, uh, met het huidige koningspaar uh, een paar keer uh, aan het werk geweest. Ook op pad geweest, onder andere in Brazilië. En ik heb gezien hoe ongelooflijk goed ze in staat zijn die Nederlandse belangen te behartigen... Maar vooral ook, om het maar even wat hè, populair te zeggen... olie in de raderen te kunnen gooien op het moment dat het wat lastig is... dat ik denk dat zij juist nu bij uitstek heel erg geschikt zijn om... Uh, nou ja, de kou uit de lucht te halen en het belang van die relatie uh, ja, op de juiste well. manier uh, onder de aandacht te brengen. Voordat de mensen denken dat u op uw verjaardagsfeestje gewoon met ons zit te praten hier... Uh, terwijl die gasten uh, wachten op het volgende gebakje. U bent op een bijeenkomst hè, en die horen weg op ja. de achtergrond. Uh, ja, u hoort 150 ondernemers op de achtergrond Kijk. in Wijk aan Zee. Ja. <laughs> Oké, okay, dan is dat even verklaard. Um, kunt u eens vertellen hoe groot het economische belang dan is, uh, de handel met Rusland? In, in cijfers nou, een beetje. Ja, nou het is, de handelsrelatie is ruim 20 miljard. Ik geloof dat we rond de 8 miljard exporteren naar Rusland. Het is onze achtste handelspartner. Uh, en een van de snelst groeiende partners. Sterker nog, misschien wel de snelst groeiende op dit moment. En, en welke uh, sectoren zijn dat dan met name, die handel drijven met Rusland? Nou ja, land, de landbouw is erg belangrijk. Uh, onze staatssecretaris uh, is uh, nog heel kort geleden in Rusland geweest, om dat nog eens te benadrukken. Uh, maar ook olie is belangrijk. Uh, machines. Dus we doen erg veel met Rusland. En het groeit snel. Uh, bedoel, er zijn heel veel rijke Russen. Er zijn, het is een gigantisch groot land. Dus het zijn ongekende mogelijkheden. Ja, en het ja. zaken doen met Rusland gaat ook heel erg goed. Dus wat dat betreft is het, uh, is het voor Nederland een van de belangrijkste partners. Ja. Nou zei die uh, mevrouw net, die we aan het eind even hoorden. Die zei van, ja, allemaal leuk en aardig. En dat geloof ik ook wel. Maar omgekeerd hebben de Russen ons ook echt wel nodig. Nee, dat is ook zo. Want wij, wij, wij kopen ongeveer voor 12 miljard. Hè, dus we importeren ongeveer zo'n 12 miljard uit Rusland. Ze hebben ons zeker hard nodig. Uh, en ik denk juist dat ondernemers met elkaar uit, bij uitstek in, in staat zijn om dingen weer ja, op, een, op een andere manier te doen, hè? een beetje te normaliseren... die politieke hectiek er een beetje af te krijgen. Maar is en dat ook zo dat, dat, u, dat, dat u in die contacten dan met, met uw Russische counterparts... Uh, over ja. dit soort zaken praat, over die zaak van Greenpeace... over de, de homorechten in dat land en over die, ja, die, die onverkwikkelijkheden... nu over en weer met die ambassades? We nou, weten, je, ondernemers maken zich er allemaal niet zo druk om. Hè? Dit is toch allemaal een beetje journalistiek en politiek uh, uh, een item... en dat begrijp ik ook heel goed. Kijk, ja, Niet onbelangrijk, niet... toch? Deze nee, kwesties. ik keur ook helemaal niet goed. Ik bedoel, laat we eerlijk zijn. Als inwoner van, he, van Nederland en als burger uh, keur ik dat allemaal niet goed. Ik vind dat heel vervelend wat er gebeurt. Ik wil ook voorkomen terecht dat minister Timmermans reageert zoals hij reageert. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar het moet ook nuchter blijven. Het beeld zijn kleine incidenten in een relatie die al honderd jaar sterk is. Die steeds sterker wordt. En ik denk dat juist die handelsrelatie... juist koninklijk huis uitstekende de status om de, dat weer een voorstuk te normaliseren. Ja, maar laten we zeggen, in de contacten die u met de Russen hebt, zeg maar, hè, met, met uw Russische partners, dan, ja. dan gaat het niet over dit soort politieke zaken. Nee, kijk ondernemers onderling die kunnen het over het algemeen goed vinden. Ik heb, over, ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk over de hele wereld... zaken heb gedaan, zelf als ondernemer. Ik nu met heel veel collega's over de wereld contact heb. En dan ben je toch vooral bezig met de business... en de economische belangen. En natuurlijk kijk je naar een met een schuine oog ook wat er politiek gebeurt. Dat hoort erbij. Maar dat is niet le leading in de contacten. Dat is niet leading voor het zaken doen. Hmm. En ik denk dat we dat ook snel uh, de boventoon moeten laten voeren. Maar begrijpt u dat mensen daar toch af en toe een wenkbrauwen bij fronsen? Want uh, ja, uh, iedere euro is natuurlijk mooi meegenomen... Maar je hebt toch ook principes, lijkt me? Dat is zo. En, da en daarom is het ook terecht dat minister Timmermans hier uh, acteert. En ook terecht dat de premier vandaag zegt... nou, laten we eerst eens de feiten onderzoeken. Dat moet ook. En ik zou haast zeggen, net als in een huwelijk... moet je af en toe dan eens een keer goed uitpraten met elkaar. Ik heb de indruk dat dat klimaat er zeker is tussen Rusland en Nederland. Nou, en dan zou ik zeggen, praat het goed uit. Spreek af dat dit soort dingen gewoon niet kunnen in een volwassen relatie. Maar laten we dan vooral uh, de andere zaken weer oppakken en met elkaar verder gaan. Ja. Over die zaak met die andere... Uh, uh, Ambassade-medewerker daar in, uh, in Moskou. Daarvan zegt Rusland, we betreuren de situatie. Ze hebben onmiddellijk een onderzoek aangekondigd. Is dat is voor u voldoende voorlopig? Nou, ik zou wel zeggen dat moet tot op de bodem worden uitgezocht. Ik bedoel, het is de tweede man van de Nederlandse ambassade. Ja. Ik vind het kan natuurlijk niet waar zijn... dat, uh, dat er zo uh, bij iemand wordt binnengevallen. En dat moet tot op de bodem worden uitgezocht. En ik denk dat we als Nederland volwassen zijn. Ik bedoel, Rusland heeft ons ook net zo hard nodig... dat we gewoon helder kunnen maken dat dit natuurlijk eentje maar nooit weer is. Want dit kan ja. natuurlijk niet. Timmermans praat vanmiddag, geloof ik, al met zijn Russische ambtgenoot ja. Lavrov. Hij spreekt, geloof ik, ook Russisch, hè? Timmermans. Dat scheelt natuurlijk. Dat maakt het uh, allemaal wat makkelijker. Um, ja. Ook komt de Russische ambassadeur vandaag nog langs op het ministerie... om uh, aan een hoge ambtenaar uitleg te geven over dat incident daar in Moskou. Um, vindt u wel dat dit soort kwesties voor dat bezoek van uh, het koningspaar uh, afgerond moet zijn? of kan dat ook nog boven de markt blijven hangen als zij daar gewoon naartoe gaan? Nou, het lijkt me uitermate verstandig dat dat zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Want dit soort dingen moet je niet in de lucht laten hangen. En ik vind dat moet je de koninklijke bezoek ook niet mee gaan belasten. Uh, maar ik denk als we het snel afhandelen en dan vervolgens uh, gewoon dat bezoek laat, laten doorgaan... dat die verhouding weer snel uh, kunnen normaliseren. Want ik ja. kan me niet voorstellen dat Rusland hier zelf erg blij van wordt. Ja. Want er zijn toch wel wat gekke dingen ook gebeurd. Uh, toen die zaak speelde hier met die, uh, met die tweede man van de Russische ambassade... die door politiemensen was aangehouden uh, om, om uh, nou ja, allerlei redenen. Uh, toen werd er onmiddellijk gesuggereerd dat er wat mis was met onze tulpen en onze zuivel. Uh, er werd zogenaamd drugs gevonden op dat Greenpeace-schip... Uh, terwijl dat in Noorwegen nog was gecontroleerd... Dus ja, hoe betrouwbaar is de andere kant eigenlijk? Nou ja, kijk, Rusland is natuurlijk wel een land op dit moment... wat uh, ja, op een bijzondere manier wordt bestuurd. Dat kan je wel zeggen. Hè? En het is de, je hoort een hoop gekke verhalen daarover. Uh, ik kijk daar gewoon vanuit een businessblik naar. Het, zijn, het is ook een land met heel veel opportunities. Uh, en als je ja, de maat gaat nemen van de Russen... dan kun je bijna hè, over de hele wereld wel uh, de boel dicht doen. En zeggen, ja, waar kunnen we dan nog wel zaken doen? Want hmm. overal is wel wat natuurlijk aan de hand. Um, en wij moeten het hebben van onze export. He. Dat is de motor van de Nederlandse economie. En dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. En natuurlijk, er zijn grenzen. En je, moet je, je mag je niet over je heen laten lopen als land. Maar ik vind dat we ook niet al te... Uh, ja, te veel de moraal ridder moeten gaan uithangen. Ja. En iedereen de maat moeten nemen. Want dat, is gewoon, dat vind ik gewoon niet gepast in deze ja. tijd. Mensen hebben toch het gevoel, als ik zo de reacties ook een beetje volg... He, dat uh, de verhoudingen toch wat scheef zijn. He, dat de Russen veel belangrijker zijn... Uh, voor ons dan andersom. En dus kunnen doen wat ze willen. Maar is dat ook uw indruk? Nou, dat, ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Kijk, ik merk dat in het zaken doen niet. Ik bedoel, uh, over het algemeen, overigens hoor. Als Nederlanders in de wereld zaken doen, worden ze overal met egaars ontvangen. En we zijn graag gezien een ik als ik willen zeggen. Ook bij de Russen. Dus op zakelijk niveau merk je dat helemaal niet. Ik ben geen politicus, dus ik kan niet precies beoordelen hoe, hoe dat op politiek niveau uh, op dit moment loopt. Maar uh, in, in het zaken doen, is dat absoluut geen, geen uh, sprake meer. Maar, uh, meneer Biesel, ik, ik wil u vragen om nog even mee te blijven luisteren. We hebben nog een uh, dikke minuut, zes minuten te gaan in dit programma. We, we hebben al wat bellers gehoord, Dima. maar we gaan nog even een klein blokje met onze luisteraars doen. Uh, we hebben de, de volgorde dus een beetje omgedraaid, omdat de verbinding met... Uh, bij is die geloof ik niet geheel goed tot stand kwam. Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland, een belangenvereniging voor ondernemers. Dus duidelijk wat hij zegt, dat het bezoek moet gewoon doorgaan. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland moet doorgaan, want dat is namelijk de stelling. Ruim 1100 mensen intussen gestemd, 58% is het eens met die stelling, 42% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja hallo, ben ik in de uitzending? Ja, zeg maar. Ja, goedemiddag Jorgen. Ik ben uh, Martin Hemming. Ik wil even uh, aangeven dat ik het in principe voorlopig met de uh, stelling eens ben. Maar ik denk dat het wel goed is dat wij Nederlanders wat uh, meer zelfreflectie uh, mogen hebben. Vanmorgen hoor ik meteen al de Partij van de Arbeid en D66 uh, eroverheen uh, vliegen van... Uh -huh. nou, wat de Russen daar doen is helemaal verkeerd. Ze hebben nog niet eens een reactie afgewacht... Vorige keer was al met die diplomaat in Den Haag, uh, Timmermans, die stak nog net geen uh, middelvinger op. Ja. Maar uh, die gaf tandenknassen toe dat ze uh, pas na vier dagen, en nu is het uh, Rusland, reageert al met uh, één dag. Ja. En als ik ook even kijk naar andere zaken, destijds met Turkije hadden we al met dat, uh, dat pregezin al heel veel moeilijkheden met een land. Met het Wiegepol gingen we ook niet goed om met onze Belgen. Ja, dan denk ik toch wel, we mogen wat meer zelfreflectie hebben. En uh, op zich is het helemaal verkeerd wat er in Rusland gebeurd is. Maar jongens, laten we iets op ja. een diplomatieke manier met mensen omgaan. Duidelijk, in Nederland. dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Oké, okay. uh, ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Uh, heel simpel. De, ja, het klinkt even heel bothoek zeg, maar de Russen hebben over het algemeen uh, schijt aan de homorechten en alles aan de mensenrechten. En wie garandeert eigenlijk de veiligheid als de koning en de koningin daar aan toe gaan? Ja, je denkt dat die veiligheid in gevaar is? Ja, ik geloof ik, eh, ik niet echt in het woord tegenwoordig meer. Oh, nee, nee, oké. Okay. Nou, dat is ook een mening. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Kees wontewal voorhoudt. Dag, Kees. Oh, ik ben het natuurlijk oneens met de stelling, want ik heb dat vorige week, toen de meneer van de D66 was, heb ik dat al geopperd om het koningspaar uh, niet te naartoe laten afreizen. Uh, we zouden gewoon natuurlijk twee uh, Greenpeace medewerkers in, uh, in gijzeling, en dan, nou ja, goed, wat er allemaal tussen de diplomaten gebeurt en verder, maar uh, ik kan het ook wel voorstellen dat het bedrijfsleven natuurlijk op totaal geen moraal erop nahoudt, uh, wat dit betreft. Ja, ik ben het er als burger wel mee eens, maar Nederland wil gewoon natuurlijk, het bedrijfsleven wil geld verdienen en al fossiele brandstof, en dat, ze willen natuurlijk, gasprom, dat zit ook heel ver in Nederland in het bedrijfsleven natuurlijk, met gasleveringen mm -hmm. en opslagplaatsen hier en dat soort dingen, en uh, ik denk dat de, de, de koning moet natuurlijk niet samen gaan zitten geniffelen met Poetin dat daar Greenpeace-medewerkers gaan uh, op, in, in hun cel liggen te kuperen. Want uh, onze koning is natuurlijk ook wel een olieboer hè, van Shell. Uh, en en, en uh, de Russische Gazprom is natuurlijk te geniffelen dat uh, ze wel alle twee willen gaan boren. Ook in die Noordpool. Uh, maar, dus uh, Greenpeace uh, tegen. Maar uh, ja, de, onze prins die zal dat natuurlijk als, als olieboer misschien wel, uh, wel, uh, wel leuk vinden. Hè? Maar, je, maar jij zegt even kort samengevat. Zeg jij heel duidelijk van de principes gaan nu voor de handelsbelangen. Ja, ik vind, het, ik vind het met Rusland veel te ver gaan. En ook dat hele zakenleven, als het natuurlijk verkeerd gaat in het zakenleven, dan, is er, weet je wel, dan wordt het ineens weer een politieke gevangen ofzo. Het is natuurlijk met, oh. met, met uh, belangenverstrengelingen uh, links en rechts. En volgens mij is ja. het halve zakenleven van, van Rusland, die grote jongens met dat grote geld. Het is volgens mij allemaal half maffia. Okay. Punt is duidelijk, dankjewel. Doe nog eentje. Stam.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag met Roland uit Rotterdam. Hallo, ik doe wel eens al zelfreflectie, maar Nederland is nog steeds een, een, een rechtsstaat. En ik heb uw spreker gehoord zeggen dat, het, uh, dat hij met een bril van een ondernemer naar de zaken kijkt. Dat begrijp ik. We hebben met een bril ook met Saddam Hussein gewerkt. We hebben met uh, Gaddafi gewerkt. Ook met een zakelijke bril. Uh, naar mijn mening is de maffia-regering van uh, Poetin, ja, hij betaalt Nederland met gelijke munt, zoals het in de maffia-wereld betaalt, moet je de mensen met gelijke munt terugbetalen. Ik zou zeggen, Willem, blijf lekker thuis, want met zo'n maffia-leider moet je niet gezien worden. Oké, okay, dankjewel. Dat waren de bellers. Uh, in twee blokken dus, we zijn ermee begonnen en dit was een uh, tweede korte blokje. En dan nog even snel de reactie van Hans Biesheuvel van uh, Ondernemend Nederland op uh, de reacties die hij net heeft gehoord. Meneer Biesheuvel. Ja, nou ja, nou ja goed. Kijk, ik begrijp de reacties allemaal uh, wel. Iedereen kijkt natuurlijk vanuit zijn eigen perspectief. Ik zou zeggen, uh, de eerste meneer... die had het wat mij betreft het, het goed bij de rechte eind. Hè. Ik bedoel, laten we eerst nou eens afwachten. Ik vind het knap dat mensen al weten te reageren... vanochtend vanuit hè, PvdA, D66... zonder ja. dat iemand nog de feiten kent. Zonder dat minister Timmermans... überhaupt al met minister Lavrov... of met de ambassadeur gesproken heeft. Ik zou zeggen, laten we rustig blijven. Onze belangen goed afwegen, ja. duidelijk maken dat dit soort dingen niet komen. En als iemand maar dat zegt, de andere kant al, al, ook, ook nuchter blijven. En als iemand zegt: het bedrijfsleven heeft geen moraal. Wat vindt u daar dan van? Ja, dat vind ik heel makkelijk gezegd. Ik bedoel, en natuurlijk is het zo, dat heb ik net ook gezegd, er zijn grenzen. Hè, je moet grenzen bewaken. Maar als we echt de moraalrider gaan uithangen, hè, de dominee versus de koopman. Nou, die dominee die legt het meestal af in het zakenleven, kan ik u zeggen. En we hebben nou eenmaal uh, die handel nodig. En als we de maat gaan leggen aan al die landen, dan kunnen we bijna nergens meer zaken doen. Dus ik denk dat dat uh, een uh, koers is die we niet op moeten. Nou, en er was nog iemand die, uh, die zette vraagtekens bij de eventuele veiligheid voor het koningspaar. Uh, hebt u daar ervaring mee? mee? Nou ja, ik, ik, ik heb zelf gemerkt dat we bij missies met het koningspaar de veiligheid ongelooflijk streng is en een zeer, zeer minutieus is voorbereid. Ik neem aan dat men echt geen risico's neemt en dat heel goed van tevoren inschat. Dus daar maak ik me eerlijk gezegd maar, uh, geen zorgen over. Ja, als u daar in Rusland uh, zaken doet of over straat loopt, heb ik niet het gevoel dat dat een onveilige situatie is. Nou ja, kijk, weet je, moet net als overal. Ik bedoel, ik woon zelf in Den Haag. Ja, ik ga ook niet s'avonds om elf uur uh, hè, nee, in mijn eentje nee. door de binnenstad zwerven. Ik bedoel, je moet opletten waar je bent, maar. Ik, ik verwacht dat de Koningspaar dat ook niet zal doen in Moskou, toch? Daarom, daarom. Dus ik, ik denk okay. dat het allemaal reizen meevalt. Uh, u kunt weer terug naar uw bijeenkomst. Hartelijk dank voor het meedoen in Stand.nl. Hans Biesheuvel was dat, van Ondernemend Nederland. Ik kijk nog even naar de site. Um, bijna 1200 mensen gestemd. Nu 59% is het eens met de stelling. 41% oneens. En die stelling luidt dus het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland moet doorgaan. U kunt blijven stemmen op de website www.stand.nl. En ook op allerlei andere manieren, overigens. Houd de radio aan, want zometeen na twee is het Dit is de Dag van de EO. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer...